Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer dat over het zuiden van Nederland trekt... heeft opnieuw problemen veroorzaakt. Uit Noord-Brabant en Limburg komen veel meldingen van wateroverlast. In Boksmeer staan straten blank. De brandweer pompt het overtollige water weg... omdat het verkeerder is vastgelopen. Ook in Deurne en Zomeren zijn straten ondergelopen. In het zuidoosten van Nederland is code oranje van het KNMI van kracht vanwege de vele regen. In Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland geldt code geel. Het Louvre gaat morgen dicht vanwege het stijgende waterpeil van de rivier de Seine. Mocht het nodig zijn, wordt de kunst in het Parijse museum naar andere plaatsen gebracht. Het staat in een e-mail aan het personeel. Door de hevige regenval in Frankrijk dreigen rivieren te overstromen. Badr Hari heeft in Marokko toch een boete gekregen voor mishandeling van een ober. Hij moet van de rechter omgerekend 46 euro betalen. De kickbokser werd begin vorige maand kort vastgehouden vanwege een mishandeling in Marrakesh. Hij was het met de ober al eens geworden over een vergoeding. Daarop trok de ober zijn aanklacht in. Maar nu heeft de rechter de kickbokser toch een kleine boete gegeven. Tegenstanders van Zwarte Piet willen de landelijke intocht in Maasluis in november verstoren. Actiegroepen zeggen dat ze lange tijd vreedzaam demonstreerden, maar er alsmaar niets verandert. De actiegroep Stop Blackface zegt dat het geduld bij de tegenstanders opraakt. Hoe de acties eruit gaan zien is nog niet bekend. Fotodienst Snapchat heeft nu meer gebruikers dan Twitter. Volgens persbureau Bloomberg heeft Snapchat... meer dan 150 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Dat zijn er 10 miljoen meer dan Twitter. De foto-app is enorm populair onder tieners en groeit ook snel. Vergeleken met Facebook is Snapchat nog wel klein. Op Facebook zijn elke dag 1,1 miljard gebruikers actief. Dan nog het weer, pas vanavond laat minder hevige buien... Morgen ook verspreid over het land regen, maar wel wat vaker zon dan vandaag. Het wordt morgen maximaal 21 tot 25 graden. Dit was het in NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke spits, maar dat is voor de donderdag normaal. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 1 Brugge, 7 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendel Del 8... De A4, Rotterdam-Amsterdam. Daar staat langs de langste file tussen Den Haag-Zuid en Dorp 9 kilometer. De A9, Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen 4. De A10-Zuid richting Den Haag. Bij knop het Amstel eh, 20 minuten vertraging na een ongeluk waarbij drie rijstroken dicht moesten. En ook op de rijbaan eh, vanaf het Koenplein file tussen Osdorp en Duivendrecht langzaam rijden. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Houten en Beeldhoven 7 kilometer. En de A27 naar Breda tussen knop het Everdingen en Noordeloos nog eens 7. En bij Werkendam 6. A28 Amersfoort-Utrecht bij de Uithof, 3 kilometer. De N207, Hillegom Alphen aan de Rijn, toch ook maar even noemen. Want er lijkt iets aan de hand bij Alphen. 9 kilometer file vanaf de A4, meer dan 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond. Didi na na. -na.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 Solo con un beso Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar Het ritme van Zandvo op 106.9 FM We You Punt 9. Zie ervan. around you when the sun goes down Changing the way I feel Step forward Everybody around the world understands What makes a child a man Yes I I feel like I wanna be Inside of you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 My master's in the yard, giving light to the unknown. This plastic little place is just a step amongst the stairs. forget about it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 Ik zie in mijn hand, one more time for I go. High up, I was taking all the roadies. Zie er wel. Kwart over zeven op zondagmorgen. Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: Ben je al wakker?